11 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Noorse politie denkt niet dat de twee aanslagen van vandaag te maken hebben met internationaal terrorisme. Waarschijnlijk gaat het om een groep die zich tegen het Noorse politieke systeem richt, zegt de politie. De man die op een eiland bij Oslo op jongeren schoot, is een Noor. Hij is opgepakt en wordt verhoord. De politie zegt te weten wat zijn achtergrond is en kent het milieu waarin hij zich ophoudt. De man is vanochtend ook in het centrum van Oslo gesignaleerd voor de bomaanslag. Hij heeft op het eiland zeker negen jongeren doodgeschoten, maar volgens ooggetuigen zijn het er meer. Gekleed in een politieuniform opende hij het vuur op jongeren die bijeen waren gekomen voor een bijeenkomst van de arbeiderspartij van premier Stoltenberg. Enkele uren eerder ontplofte een bom in het regeringscentrum voor het kantoor van de premier. Daarbij vielen zeker zeven doden en volgens een arts liggen er zo'n honderd gewonden in ziekenhuizen. In Nederland worden Noorse objecten extra bewaakt. Koningin Beatrix heeft gebeld met de Noorse koning om haar medeleven te betuigen. Bij tuinbouwbedrijven in West-Brabant mogen voorlopig toch Roemenen werken. Het UWV had de werkgeversvergunning van de Roemenen afgewezen, maar de rechtbank in Den Haag heeft dat besluit voor zes weken geschorst. Zestien West-Brabantse tuinders hadden bezwaar gemaakt tegen de afwijzing en waren naar de rechter gestapt. Het UWV vond dat tuinbouwers alternatieve arbeidskrachten bij uitzendbureaus moesten aannemen. Maar volgens de rechter is niet gebleken dat de uitzendbureaus genoeg tuinbouwkrachten kunnen leveren. Minister Kamp heeft het toelatingsbeleid van Oost-Europese seizoensarbeiders strenger gemaakt. Hij wil dat Nederlandse werklozen aan de slag gaan. De internationale effectenbeurzen hebben positief gereageerd op het reddingsplan voor Griekenland... Vooral financiële fondsen deden het goed, hoewel ze aan het einde van de handel weer wat winst moesten inleveren. In Amsterdam sloot de AEX ruim anderhalf procent hoger en ook de beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt waren hoger. In New York was de stemming verdeeld. Daar reageerden beleggers teleurgesteld op de kwartaalcijfers van Caterpillar, een fabrikant van zware machines. Caterpillar wordt gezien als barometer voor de economie. TV-producent Talpa en de Finse uitgever Sanoma mogen SBS Nederland overnemen. De Nederlandse mededingingsautoriteit heeft de overname van SBS goedgekeurd... op voorwaarde dat Talpa zijn belang in RTL binnen drie jaar verkoopt... en het tot die tijd onderbrengt in een stichting. De NMA vindt dat Talpa te veel macht krijgt... als het zowel een belang in RTL als SBS heeft. De samenwerkende hulporganisaties hebben nog geen plannen... voor een grote televisieactie voor hongerend Afrika. Wel komt er steeds meer geld binnen op Giro 555. Er is nu 8,5 miljoen euro opgehaald... voor de slachtoffers van de droogte in de horen van Afrika. Dat maakte de SHO vanochtend bekend. Meer dan 10 miljoen inwoners van Ethiopië, Kenia en Somalië... kampen met ernstige voedseltekorten door droogte, mislukte oogsten... stervend veeg en hoge voedselprijzen... Het kabinet heeft ruim 15 miljoen euro uitgetrokken voor hulp aan het getroffen gebied. Zorgbelang Zuid-Holland heeft een meldpunt geopend voor klachten over het Maastad ziekenhuis. Patiënten kunnen daar klagen over de gang van zaken rond de multiresistente bacteriën in het Rotterdamse ziekenhuis. De belangengroep kreeg signalen dat patiënten en betrokkenen vinden dat ze niet goed worden geïnformeerd. Zorgbelang heeft over het meldpunt overleg gevoerd met de inspectie voor de gezondheidszorg dat verscherpt toezicht houdt op het ziekenhuis. Het meldpunt is vanaf maandag bereikbaar. In het ziekenhuis zijn voor zover bekend 25 mensen overleden die de bacterie bij zich droegen. Bijna 40.000 wandelaars hebben de eindstreep gehaald van de Nijmeegse Vierdaagse. De eerste wandelaar kwam vanmorgen om 10 uur al over de finish. Er waren veel minder uitvallers dan de afgelopen jaren, nog geen 3.000. Volgens de organisatie was het ideaal wandelweer. De negentiende etappe van de Tour de France naar Alpe d'Huez... is gewonnen door de Fransman Pierre Roland. Een paar kilometer voor de finish reed die koploper Alberto Contador voorbij. Die eindigde op de derde plaats. Tweede werd de Spanjaard Samuel Sanchez. Andy Slek is de nieuwe koploper. Hij veroverde in de etappe over 109 kilometer de gele trui op Thomas Voeckler. Voor de tijdrit van morgen staan de eerste drie renners op minder dan een minuut van elkaar. De twee Sleks en Cadell Evans. Dan nog het weer. In het Noorden kans op een bui. Het weekend verloopt herfstachtig. Het wordt smiddags niet warmer dan een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten... van Radio en TV, de krant van morgen... en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden, binnen zit Thijs van den Brink. Goedenavond, gruwelijk nieuws uit Noorwegen vandaag. Politiek betrokken jongeren, bijeen op een eiland voor een manifestatie... zijn met grof geweld omgelegd door een als politieman verkleden terrorist. En dat mogelijk alleen maar omdat hun regering iets heeft besloten... wat iemand niet bevalt werkelijk te bizar voor woorden. Slide Be Your Man, James Blunt. Hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. Noorwegen is in shock door twee zeer gewelddadige aanslagen. Een bomexplosie in regeringsgebouwen en een schietpartij op een eiland... waar een politieke jongerenorganisatie een manifestatie hield. Zometeen natuurlijk het laatste nieuws. Verder praten we met een terrorisme-deskundige... en met iemand die meer weet over het eiland waar de schietpartij plaatsvond. De VN heeft gisteren een resolutie aangenomen waarin wordt uitgesproken dat overheden zich meer moeten richten op het geluk van mensen dan op hun portemonnee. Wat maakt mensen gelukkig en wat heeft de overheid daar eigenlijk mee te maken? Daarover straks professor Heertje en geluksprofessor Ruud Veenhoven. En in China bestaan complete winkels met nep Apple producten. De Chinese overheid treedt daar maar met mate tegenop. We horen straks hoe je een echte Applewinkel van een nep-Applewinkel onderscheidt. en waarom Apple zo populair is in China. Maar eerst een overzicht van het nieuws van. Vrijdag, 22 juli. Glas en puin in de straten van Oslo. Even na half vier vanmiddag ontploft er een bom in het regeringskwartier. Zeven mensen komen om het leven. De politie vreest meer aanslagen en ontruimt het centrum. Hele centrum hele centrum Norge is Maar de volgende aanslag vindt niet in de Noorse hoofdstad plaats. Het eiland Utøya is het volgende doelwit. Een bijeenkomst van de jongere afdeling van de arbeidspartij. Een schutter opent het vuur. De politie telt zeker negen doden. Het aantal gewonden is groot. Premier Stoltenberg verschijnt op tv en toont zijn medeleven met de nabestaanden. Het is wel heel dat er een bombangreep mot Dat er een zwaar, dramatische situatie op u. De geruchten over de dader of daders zijn talrijk. Islamitisch terrorisme, een rechtsextremistische groepering. De politie wil niet speculeren, maar volgens een Noors persbureau zoeken ze de daders in eigen land. En dat op de dag dat het heugelijk nieuws uit Brussel landde. De EU is nog steeds geloofwaardig. So, ladies and gentlemen, we needed a credible package. We have a credible package. Beleggers knikten in stemmen. toen ze het reddingsplan voor Griekenland onder ogen kregen. 109 miljard euro extra. en private banken die hun deel moeten bijdragen. De manier waarop de banken moeten bijdragen is uniek. Ze mogen of de looptijd van Griekse leningen verlengen. of de rente op die leningen verlagen. of de schuld gedeeltelijk kwijtschelden. Jan Homme, topman van ING. leek wel euforisch bij de gedachte. Ik denk dat de hele wereld daar beter van wordt. Hè? Omdat de economie weer functioneert, de geldmarkt weer functioneren... en de normale verhoudingen terugkeren. Ook het kabinet is tevreden. Premier Rutte kreeg wat hij wilde. Hij hoopt dat hiermee een eind komt aan de narigheid voor Europa... en vooral Griekenland naderen. Zodat ze ja, van dat infuus af kunnen. Eh, want dat heb ik natuurlijk ook een pestekel aan die infuus. En wat gebeurde er in Nederland? Natuurlijk de intocht van de Nijmeegse Vierdaagse. Verhalen over blaren, de ultieme heroïek van het wandelen... en natuurlijk waren er de onvermijdelijke gladiolen. Maar dit keer ook een serieuze nood. Een wetenschapper had het op zich genomen... het gewicht van de wandelaars te controleren. Een derde van de vrouwen is te zwaar, een kwart van de mannen. En dat gewicht lopen ze er blijkbaar niet vanaf. Zal ik u wat vertellen? Mijn man die heeft de Vierdaagse twee jaar geleden gelopen. Hij is vier kilo aangekomen en dan Amsterdam. Daar werd afscheid genomen van John Krijkamp, senior, wel te verstaan. Per boot arriveerde zijn lichaam bij het nieuwe De La Mar Theater. Daar kon het publiek afscheid nemen. Als je hem zag, dan had je plezier, dan had je lol... en die ja. glimhoogjes, het was prachtig. Vervolgens was er een besloten bijeenkomst... die overigens wel live op televisie werd uitgezonden. Maar dat gaf de kijker de kans om nogmaals kennis te maken met zijn humor. Uw zoon heeft gisteren tijdens het rood kapjespel... Waar ik niet aan mee mocht doen, zijn slakje aan Liesje laten zien. Mijn vader toen. Dus dat is zo. Nou, zal papa dan ook zijn slak maar aan de juffrouw laten zien? Dat was nieuws vandaag op radio en TV. We gaan naar de krant van morgen. Die is gelezen door Freddy van Tyne. De Telegraaf stelt vast dat na zeven uur vergaderen door de Europese regeringsleiders. nog steeds niet duidelijk is hoeveel hulp de Grieken nou precies krijgen. Volgens premier Rutte gaat het tot 2014 om 109 miljard euro... waarvan 50 miljard voor rekening van de banken en andere private partijen. Maar de Europese Commissie hanteert een totaalbedrag van 159 miljard euro. 109 plus 50. Volgens de woordvoerder van Rutte komt de verwarring... doordat de Europese Commissie andere bedragen meetelt. Bijvoorbeeld enkele tientallen miljarden van het hulppakket uit 2010... die nog niet zijn uitbetaald. Volgende week krijgt de Tweede Kamer meer uitleg. In het commentaar schrijft de Volkskrant dat de Eurotop veel meer heeft opgeleverd dan verwacht. Er worden meer vliegen en één klap geslagen. De Grieken krijgen een reëlere kans hun economie vlot te trekken. En Europa versterkt de rol van zijn noodfonds in de richting van een Europees monetair fonds. Daardoor kunnen de risico's van besmetting van andere landen, zoals Spanje en Italië, worden ingedampt. En de banken betalen flink mee. Om het probleem echt op te lossen, moet de eurozone meer toe naar één Europees economisch bestuur aan politie de taak om de, politieke, om de publieke opinie daarvan te overtuigen? Verder schrijft de Telegraaf dat ambtenaren laks zijn met het beveiligen van gegevens. Bezoekers van openbare gebouwen zoals gemeentehuizen kunnen over het algemeen makkelijk rondwandelen en computers zijn onvoldoende beveiligd. In een onderzoek werden elf overheidsorganisaties onderzocht en bij bijna alle betrokken ambtenaren waren de gegevens slecht beveiligd. Zo waren persoonlijke gegevens van burgers onvoldoende afgeschermd. De Volkskrant heeft gepraat met korpschef Jan Stikvoort. Hij is degene die de wapenvergunning heeft ondertekend van Tristan van der Vee... die op 9 april zes mensen doodschoot in Alfa aan de Rijn. Van der Vee stond bij het korps al vijf jaar geregistreerd als een probleem. Agenten hadden in 2006 assistentie verleend... bij zijn gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis. Die informatie was beschikbaar, maar werd niet meegewogen. Desgevraagd zegt Stigvoort dat hij niet vindt dat hij had moeten opstappen als korpschef. Wel heb ik me afgevraagd, zegt hij, of ik ergens iets had laten liggen. Ik ben tot de overtuiging gekomen dat ik alles heb gedaan... wat je van een korpschef mag verwachten. In de Volkskrant ook aandacht voor vrijwilligershulp... om pedofielen van recidieven af te houden. Ervaringen in Canada en Engeland hebben geleerd... dat veel pedofielen dankzij aandacht en hulp van vrijwilligers... van kinderen af kunnen blijven. Twee jaar geleden begon reclassering Nederland ook met zo'n steungroep voor zedendelinquenten. In de regio's Den Bos, Rotterdam en Breda draaien nu al tien cirkels. Geen van de pedoseksuelen daar is sindsdien opnieuw in de fout gegaan. Nu wordt een landelijk netwerk opgezet. Leerplichtambtenaren hebben overuren gemaakt om op de laatste schooldag te controleren of kinderen niet met luxe verzuim zijn. Dat is als ouders eerder met hun leerplichtige kinderen op vakantie gaan dan toegestaan, bijvoorbeeld om files te vermijden of om een goedkoper vliegticket te boeken. Mensen die dat toch hebben gedaan, moeten zich straks als ze weer thuis zijn melden voor verhoor en ze riskeren een boete van 60 euro per kind per dag. Er verschijnen ieder jaar wel is over. Trouw schrijft dat in Amsterdam het luxe het afgelopen schooljaar gehalveerd is vergeleken met het jaar ervoor. Volgens de ambtenaar door betere informatie en strengere controles. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Batela da vada, batti patunda, Batela da vada Eu quis amar mais tive medo e quis salvar. no seu coração água de beber água de beber camará água de beber água de beber camará te batendo bate lá da dadava te batendo bate lá da dada Agua de Bebé van Astrid Gilberto. Een bomaanslag en een schietpartij in Oslo vandaag. Een stad waar extreem geweld eigenlijk nooit voorkomt. We gaan er zo over praten met NWS-verslaggever Jon Rollas. Maar eerst aan de lijn uh, Marja Bijl, bestuurzit van de Partij van de Arbeid. Uh, goedenavond, mevrouw Bijl. Goedenavond. Ja, de aanslag uh, treft uw Noorse zusterpartij. Ja. Hoe, hoe hard komt dat aan? Ja, dat komt heel hard. We zijn natuurlijk allemaal ontzettend eigenlijk geschrokken... en nog een beetje in shock... Uh, we hebben ook wat contacten gehad met de mensen daar. Maar ja, het is nog allemaal heel onduidelijk ook. Maar ook, ja, het komt wel heel dichtbij, ja. ja. Het, het, het, het betrof een eiland waar een, een jongerenmanifestatie... van de uh, uh, Noorse Partij van de Arbeid aan de gang was. Zo moet ik het zeggen, denk ik, hè? Um, nou, het, het is op het eiland, dat is eigendom van de, van de Noorse... Uh, uh, jongerenorganisatie van de Noorse Arbeiderspartij... Die hebben dat ooit gekregen van de vakbond in de jaren 50 volgens mij al. Dat weet ik niet eens precies. Maar... En dan dus hebben ze gewoon ieder jaar hun, uh, ja, hun zomerkamp. En er komen echt honderden jongeren. Dus voor een heleboel partijgenoten van die Noorse arbeiderspartijen is dat een plek waar ze allemaal zijn geweest, zeg maar, vroeger. Ja. Kent u het eiland zelf? Nee, ik ken het eiland zelf niet. Nee. Maar ik heb toevallig een aantal weken geleden in Athene... hebben mensen me erover verteld. Het is echt gewoon drie weken geleden of zo. Dus ik wist het voor die tijd ook niet hoe. Nee, nee. En heeft u contact gehad met partijgenoten in Noorwegen vanavond? Ja, met één uh, partijgenote via de sms alleen maar. En uh, wat bericht zij u? Ja, zij was op weg naar het eiland... en uh, uh, wachtte op toestemming op, de, op te gaan. En het was allemaal nog heel onduidelijk. En ze wisten eigenlijk ook niet veel meer dan wat er uh, uh, op het nieuws kwam. Nee, nee. En die jongere organisatie, welke leeftijd moet ik dan aan denken? Nou, voor, wat ik uh, begreep toen ook uit het gesprek... is dat ze dus van 13 tot 30 uh, kunnen komen, zeg maar. Maar dat de meeste zo rond de 15, 16, dat, dat een beetje de gemiddelde leeftijd is. Dus echt hele jonge, jonge kinderen eigenlijk. Ja. moet ook een bizarre gedachte zijn voor u dat dat misschien gebeurd is... Uh, omdat hun regering een besluit heeft genomen dat iemand niet beviel. Ja, ja dat weet ik niet. Daar, daar kan ik eigenlijk weinig over zeggen. Ik bedoel, het enige wat, wat wij kunnen... Ja, wij hebben, ik bedoel, onze gedachten gaan natuurlijk uit naar die mensen daar. En ik heb er verder nog niet zo bestilgestaan waarom iemand dat zou doen. We zijn eigenlijk een beetje bezig geweest met... Goh, wat is er aan de hand en kennen we de mensen en hoe loopt het daar? Oh ja, want u kent en, mensen die op het eiland zijn? Ja, ja. En, heeft u al... en daar gaat het goed mee. Ja, dat... Oké, okay, daar heeft u van nou gehoord ja, dat ze in veiligheid zijn. goed. Die zijn ongedeerd, maar die zijn natuurlijk wel heel erg in shock kan ik me voorstellen. Goed. Marja Bijl van de Partij van Arbeid, dank voor dit moment. Geen dank hoor. We praten verder met de NWS-slaggever Jeroen Wollaas. Jeroen, uh, goedenavond. Hoi, goedenavond. Ja, wat is de laatste stand van zaken als het gaat om uh, slachtoffers? Wat ik uh, begrijp van, van, van slachtoffers is dat het om zeven uh, doden gaat. Uh, hier in het centrum van Oslo, waar ik ben. En uh, een voor mij op dit moment onbekend aantal uh, doden op dat eiland. En uh, ook een onbekend aantal gewonden. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar je moet je voorstellen: het centrum van Oslo, ik sta, ik sta echt op ongeveer 50 meter van dat regeringsgebouw, is hermetisch afgesloten. Dus waar het om dat soort feitelijke informatie gaat, heb je te maken met die interessante paradox dat jullie daar in heel veel ja. waarschijnlijk iets meer over weten dan, dan ik hier, die in een volledig door uh, militairen afgezet... Het uh, centrum staat. Snap ik. Wij, wij hebben gehoord negen tot tien doden bevestigd op dit moment. Precies. Uh, dat is de informatie die ik hier ook hoorde uh, uh, uit, uit de persconferentie van Justitie wat eerder. Ja, ja. Oh ja. Hoe zeker is het dat beide incidenten met elkaar verbonden zijn? Wat wordt daarover gezegd? Ja, de, de politie gaat daar wel van uit. En ik heb bijvoorbeeld, um, om dat, dat verhaal maar een beetje te ondersteunen... ook van een, een ooggetuige van de explosie hier... Um, die contact had met jongere vrienden van haar die op dat eiland waren. Van haar heb ik gehoord dat die vrienden vertelden... dat de politieman in kwestie, de man die zich als politieman verkleed had... voordat hij begon te schieten, aan de jongeren vroeg of ze gehoord hadden... wat er in het centrum was gebeurd, hoe erg dat wel niet was... en of ze wel voorzichtig waren. En vlak daarna trok hij zijn wapen en begon hij om zich heen te schieten. Nou, dat zijn allemaal indicaties, in elk geval voor mensen die ik hier spreek... en waarschijnlijk ook voor de politie... dat er een verband is tussen deze twee aanslagen. Ja. Jij bent uh, net aangekomen in Noorwegen. Wat tref je aan? Hoe is de sfeer? Um, je treft een centrum aan wat, wat met allerlei politielinten is, is afgesloten, waar een, een, een aantal militairen omheen staat bij elke post, één of twee met, met gegoten geweren. Heel veel ruiten hier in de omgeving zijn, zijn gesneuveld. En dan sta ik, naar nou wat ik net zei, op 50 meter afstand van het gebouw waar het gebeurde. Dus dat is niet heel vreemd. Er gaan uh, alarmen af. Er zijn uh, uh, uh, arbeiders bezig om de, ruiten, de gesneuvelde ruiten op te ruimen. Ja, en van de mensen die, die aan de andere kant van die van die afsluiting spreekt. Ja, de, de verbijstering in de ogen en de mensen die hier vanmiddag waren. Ook de ongelooflijke angst. Je moet je voorstellen, ze, ze, ze voelden die explosie, ze zagen de ramen klapperen, sommige andere ramen sneuvelden, renden de straat op. Um, met iedereen hier in een soort van ja, regeringsdistrict. Dus heel veel kantoorgebouwen, heel veel mensen op straat. Tegelijk vertelden ze mij heel veel ambulances die het gebied begonnen in te rijden, die werden opgehouden door de mensenmassa die de straat op was gegaan en een veilig heenkomen probeerden te zoeken... Dus dat waren uh, enkele uren geleden heel angstige momenten. Ik moet zeggen dat, dat um, hier inmiddels de... Ja, dat is raar om over te spreken als je in zo'n gebied staat wat afgesloten is. Maar de, de sfeer, een soort van, er is een soort kant. Uh, je ziet de politie rustig om zich heen kijken, lopen, praten met mensen. Je ziet een aantal journalisten, een aantal hulpverleners nog. Maar, maar van, van echte paniek of van, van enige animositeit naar pers toe... wat je ook wel eens in dit soort situaties meemaakt, daar merk ik nu helemaal niks van. Nee, want als ik het goed heb, is die schietpartij vanavond rond 6, 7 uur geweest. Heeft men het gevoel dat er nog iets kan gebeuren? Nou, men heeft dat gevoel wel uh, de, de hele tijd gehad, onderweg... Uh, hier naartoe, zat ik in een taxi en werd er op radio het, uh, het, het, het bericht uitgegeven dat er uh, een mogelijke bomdreiging was op het vliegveld waar ik net vandaan kwam. Uh, ik merkte daar niks van, maar dat, toen ik hier aankwam, we waren bij de, de, de studio van de, van de lokale omroep Oslo, uh, werd er ook druk gebeld met de luchthaven om, om te kijken of dat bevestigd kon worden. Ik heb verhalen gehoord van diverse verdachte pakketjes die uh, aangetroffen zijn. Um, maar ik heb zowel van de luchthaven als van die verdachte pakketjes. Verder niet de, de indruk gekregen hier op, op dit moment. Nogmaals, op dat afgesloten plein. Uh, dat het ook daadwerkelijk iets was. Maar je merkt dus wel dat heel veel mensen er, er bang voor waren. Dat er, dat er nog wat kon komen. Ja, als er twee dingen gebeuren. wie weet, gebeurt er nog wat. Ja. Hoor jij al veel theorieën over wie er achter zou kunnen zitten? of is het daar te vroeg voor? Nou, ja, ik hoor heel veel theorieën. Um, en uh, ik heel veel theorieën begonnen. Met, met islamitisch terrorisme begonnen met, met een soort drieslag die, die vanavond al al vaker is, is uh, genoemd. De aanwezigheid van dit land in uh, Afghanistan, Irak, uh, Libië zelfs. Het uh, feit dat er uh, hier ongeveer een jaar geleden nog een grote demonstratie was. Omdat een krant weer een Mohammed cartoon had afgedrukt. Um, het feit dat, dat uh, Mullah Krekar hier in, in Noorwegen zit en ook betrokken is uh, in een rechtszaak. En ook bedreigingen heeft geuit naar het um, naar politici toe. En, en eigenlijk is dat die drieslag die hier de afgelopen paar uren rond is gegaan, is vrij snel gaan kantelen toen, toen duidelijk werd um, van officiële zijde ook zojuist dat uh, de man die opgepakt is de, uh, bij, uh, op dat eiland, de verdachte van die schietpartij, een uh, uh, blanke, blonde... Noor is, die uh, geen banden heeft met internationale groeperingen, zoals de politie het zegt, maar met nationale organisaties. En dat uh, uh, klinkt vrij vaag, mm. uh, maar zij hebben uh, een reden om aan te nemen dat hij um, um, uh, ook door de kringen waarin hij verkeerde, uh, ja, in bepaalde organisaties rondging die... Um, ja, die hiervoor verantwoordelijk waren. Of in elk geval dat het duidelijk is dat het niks met internationaal terrorisme te maken heeft. En dan kan je speculeren wat het dan wel iets is. Iets rechtsextremistisch, iets linksextremistisch. Uh, wordt van alles over gespeculeerd. Wordt van alles over gespeculeerd natuurlijk. Omdat het gericht was op die arbeiderspartij. Ja. Maar wat het, wat het precies is, dat, daar, daar is het uh, nu nog te vroeg voor. Hij wordt in elk geval vanavond nog verhoord. Dankjewel. Jeroen Wollars uh, vanuit de Noorse hoofdstad Oslo op dit moment. Ik praat verder met uh, Bibi Verginkel. Terrorismeonderzoeker aan Instituut Klingendaal. Goedenavond. Goedenavond. Ja, dat laatste nieuws wat Jeroen net vertelde dat de dader een blonde, blanke Noor uh, is. En dat hij vermoedelijk geen contact heeft met internationale terroristen... maar met binnenlandse kringen. Hoe luistert u daarnaar? Ja, kijk, we krijgen heel veel berichten hè? en we proberen een beetje dat te ontrafelen om een beeld te creëren. Ik denk dat je een aantal dingen uit elkaar moet houden. Uh, je kan uh, de modus operandi van, van deze hele aanslag beschouwen, het soort aanslag, de complexiteit, de coördinatiegraad en het soort explosieve en zo. Mm -hmm. uh, naar de drijfveer, wat, wat kan de motivatie of kan daar zeker een trigger event zijn geweest. Iets wat pas gebeurt of een besluit is dat genomen is. Waarom dit doel? Hè? Waarom Noorwegen? Waarom die socialistische partij... Uh, nou, heb je een dader uh, dat, kan, dat zijn allemaal elementen die je langs kan lopen en nou uh, weten we een aantal dingen zeker we weten dat het Noorwegen was er is een dader gearresteerd en uh, er is een zekere complexiteit van de aanslag maar wat wel opvalt is uh, is dat er uh, ook een aanslag heeft plaatsgevonden op dat, dat, dat kleine eilandje wat nou ja helemaal niet zo bekend is wat, wat echt in eigendom is van die jonge organisatie ja. het tijdstip is ook vreemd Hoezo? Um, Hoezo is dat vreemd? Nou, omdat uh, um, vaak bij, als het uh, djihadistisch terrorisme is, dan, dan zoek je naar een, uh, een moment waarin je sowieso zoveel mogelijk slachtoffers maakt. En uh, ja, zou ik persoonlijk niet, als je niet in ieder geval een doel neemt, niet een vrijdagmiddag kiezen in een vakantieperiode. Hmm. Dat is iets wat in ieder geval opvalt. Maar goed, op, op dat eiland was een manifestatie waar heel veel jongeren bij elkaar ja. waren. Ja, nee, maar goed. Dit zijn allemaal omdat dat op dat moment plaatsvond. Dus dat, dat is blijkbaar gericht geweest. En, ja. Nou ja, dat zijn een aantal zaken. De uh, Noorse politie geeft nu aan van... we denken aan een, uh, een binnenlandse groepering. Uh, ja, er, er lijkt misschien ook wel sprake te zijn... van, eh, van iemand die meer zich in de, de kringen beweegt... waar het gaat om uh, systeemhaat. Dus dan heb je het dus inderdaad niet over van die islamitische groeperingen. En systeemhaat, dat is haat tegen het politieke systeem van uh, Noorwegen. En, dit specifieke politieke systeem. ja. Uh, dat maakt het niet minder gruwelijk. Het is natuurlijk nog steeds een, een aanslag ja. die, waar uh, onschuldige burgers op slachtoffer bij zijn. Dus je kan het even goed het label terrorisme geven. Maar het is niet het label terrorisme waar iedereen onmiddellijk altijd bij denkt. Het is islamitisch terrorisme. Nee, nee. U had het net over de complexiteit van de aanslag. Waar doelt u op? Wat was er ingewikkeld aan? Uh, nou, het, het is een, een grote aanslag. Het is een, een, een vrij heftig aanslag geweest. Het is er uh, eentje die, uh, we weten nog niet of het één of twee bommen waren die afgingen, maar uh, vrijwel direct daarna is er dus ook iemand op dat, op dat eiland om zich heen aan het schieten. Dat geeft aan dat er zekere coördinatie heeft plaatsgevonden. Dat is het vermoeden, hè? want dat lijkt me nog heel moeilijk zo snel echt vast te stellen. Ja, nee, als dat, als dat met elkaar te maken heeft, hè, dan, dan zeg je van, nou, dan is de complexiteit van, van dit geheel, de, de planningsgraad die daarbij komt kijken, uh, ja, doet vermoeden dat er, dat er iets meer aan de hand is, maar uh, daarom leek het ook logisch in eerste instantie te denken aan, aan ja, dat meer islamitisch terrorisme, oh ja. dat het de modus operandi lijkt te hebben, behalve het tijdstip dan misschien, van meer islamitisch Al-Qaeda-achtig terrorisme. Oh ja, maar is er een reden waarom. Van, uh, bijvoorbeeld. Ja, maar is er een reden waarom islamitische terroristen zich specifiek op Noorwegen zouden richten? Ja, nou die redenen die zijn allemaal uh, reeds genoemd. Hè? De, de betrokkenheid bij uh, Afghanistan, uh, Libië tegenwoordig, uh, Kekar, die uh, waar een, een zaak tegen loopt en die uh, doodsbedreigingen heeft geuit tegen politici. Um, dus zo zijn er wel een, een aantal zaken te noemen. Aan de andere kant denk je van, nou ja, waarom Noorwegen? Noorwegen is nou juist ook een land die een reputatie heeft in vredesonderhandelingen... Ja. en veel gematigder is, in veel gevallen een hele open samenleving heeft, Ja, daarmee kunnen ze misschien ook weer iets kwetsbaarder zijn of eh, bieden ze meer gelegenheid, mm. stel je je dan de vraag. Maar goed, het zijn vooral veel vragen die we opwerpen. Ja, en veel antwoorden zijn er nog niet. Wat, wat er wel is, is dat er een uh, islamitische organisatie is geweest, de Ansar al-Dihad al-Amali, die uh, de, de aanslag heeft geclaimd. Ja. Hoe serieus moeten we dat nemen? Nou, die, die claim is alweer ingetrokken. Dat was een, ja, vooral uh, een groepering die... ...zich erg verheugde in deze aanslag blijkbaar... ...en dachten van nou, daar kunnen we dan... Uh, ...als wij nou zeggen dat wij dat hebben gedaan... ...dan, dan dient dat ons doel, zeg maar zo. Ja, ja. En dat is inmiddels ook alweer... Uh, uh, ...ja, uh, teruggetrokken... ...of uh, uh, gefalsificeerd... Uh, ja, dat is niet, niet bevestigd in ieder geval. Er is veel valse informatie, ja. hè? Dat, dat zie je ook. Het aantal doden is niet duidelijk. Uh, of er nog andere pakketjes zijn, of de luchthaven is afgesloten. Het is, er is veel valse informatie en je moet dus heel zorgvuldig uh, analyseren uh, wat je wel weet en waar je eigenlijk nog uh, zoekende bent. Ja, ik hoorde ook net dat er nog niet, on, uh, niet ontplofte explosieven zijn gevonden op het eiland. Ja, dat, ja. nou ja. Als dat inderdaad zo is, dan geeft dat nog, onderstreept dat alleen maar met het punt... Van dat het wel een, een vrij complexe operatie is geweest. Ja. Goed, nou, dan stoppen we ook met speculeren. We weten gewoon niet meer dan u nu kunt vertellen. Bibi Verginkel van Klingendal, hartelijk dank. Graag gedaan. Jones en de Dap Kings met She Ain't a Child No More. Landen moeten meer aandacht besteden aan het geluk van hun inwoners. Dat hebben de Verenigde Naties deze week vastgelegd in een resolutie. Bij ons de gast in de studio, Emirates of leraar en econoom Arnold Heertje. Meneer Heertje, goedenavond. Ja, u gaf in uw boek Echte Economie al aan, dat geluk in de economie onderschat wordt, hè? Nou, wat in de economie heel erg wordt eh, onderschat, is alles wat bij wijze van spreken niet zo gemakkelijk in geld kan worden uitgedrukt. Maar dan bent u vast heel gelukkig met deze resolutie. Ik ben zeer blij met deze resolutie. Eh, omdat hier in beginsel een verbreding is van het denken. Dus niet alleen letten op zaken die in, eh, financieel worden uitgedrukt. Niet alleen letten op groei, materiële groei... van productie, goederen en diensten, aandacht voor natuur, omgeving milieu, luchtkwaliteit, cultuur ook, euh, behouden ook van zaken... die uit het verleden komen, die van belang zijn. Dat zit allemaal in dat bredere, wat ik dan noem... als u nou, toch naar echte economie verwijst, het bredere welvaartsbegrip. Bij het gelu woord geluk ga je eigenlijk nog een stap verder... Want dan praat je ook over zaken, ik zou bijna zeggen... die voor een deel in de sfeer van intimiteit liggen. Ja. Als mensen praten over gelukkig zijn... dan gaat het over relatiegeluk, huwelijksgeluk. Het uh, gaat om, over vriendschap, erotiek ook. Dat zijn op zichzelf elementen in, in mijn gedachten... weer van een andere aard, die ook uit een oogpunt van bemoeienis van de overheid... ja, op een ander niveau ligt. Ja, je mag hopen dat de Verenigde Naties zich daar niet mee nee, bemoeit. precies, dat mag je ook hopen. En uh, die Ruud Veenhoven bijvoorbeeld... Die, geluksprofessor? Die, de geluksprofessor, die gooit dat allemaal in één grote bak. Uh, en, en die denkt ook dat het allemaal gemeten kan worden... Dat zie ik dus niet zo. Nee, dat is toevallig, nou, he, niet helemaal toevallig. Hij is aan de telefoon op dit moment, meneer oh, Veenhofer. Goedemiddag. Is... Heel goed. Ja, goedemiddag. Is het bij u, bij ons is het avond. U bent uh, inderdaad geluksprofessor aan de Erasmus-Universiteit in Rotterdam. Bent u gelukkig met de resolutie van de Verenigde Naties? Uh, ja, net zoals uh, collega Heertje. Ik vind het goed dat uh, de zaak verbreed wordt. En er is meer dan alleen uh, uh, gross national product. Um, uh, bruto, uh, krok, uh, dat is, is het bruto nationaal product. Dat de moeite bij ma maken. Ja, maar meneer Heertje zegt net... die meneer Veenhoven, die gooit alles in een grote ton. Dat is ook weer niet terecht. Nou, ik kijk ook naar de uitkomst. Hè? Je, je kunt zeggen, we moeten breder gaan dan uh, alleen welvaart. en dus ook kijken naar de cultuur, naar de kwaliteit van de lucht enzovoort. Daar ja, dat, doe ja, ik dat ook. ben ik helemaal met hem eens. Ja. Uh, maar dan, ja, niet, niet alles is even waardevol. En dan moet je ook kijken of uh, dat het uh, leven van de mensen ook prettiger maakt. En daar kijk ik naar. Ja, de, u zegt, je kan wel zeggen, er moet meer natuur zijn... en er moet meer uh, schone lucht zijn. Maar dat betekent niet automatisch dat mensen uh, daar gelukkiger van worden? Nee, en uh, dat kun je nou onderzoeken... Uh, van wat nou het meest belangrijke is voor het menselijke geluk. En uh, daar kun je dan prioriteit aan geven. Uh, ja, en is natuur dan bijvoorbeeld een belangrijke factor? Nee, dat blijkt dus uh, uh, tegen te vallen. Ja, nou ja, hier denk ik in die zin anders over. Dat voor mij is eigenlijk beslissend... Wat vinden de mensen er zelf van? En, en die, die uiten zich dus, dat zie je ook in de samenleving... op allerlei manieren, juist met betrekking tot zaken als natuur... behoud van bomen bijvoorbeeld, in Amsterdam bij de stadsdelen... behoud van straten... Die Zeggen mensen uitver... allemaal, bomen dus, en lucht ja, zijn belangrijk? Die, dat, dat blijkt... Als je de krant volgt, dan blijkt in toenemende mate dat de mensen dat belangrijke zaken vinden... onafhankelijk van de vraag of dat nu in geld kan worden uitgedrukt... of in getallen. Het gaat mij om de kwaliteit van de dingen. En wie ben ik om te zeggen, dit is belangrijk en dit is niet. Voor, voor mij is alles belangrijk wat voor de mensen van belang is. Ja, Meneer Veenhoven, dat zal bij u niet anders zijn... als u uh, uh, op dit terrein onderwijst. Uh, nee... Eerst kijken wat mensen belangrijk vinden. Maar het interessante is dat sommige dingen die mensen belangrijk vinden en waarvan ze denken uh, dat ze er gelukkig van worden, uh, blijkt dat in de praktijk uh, eigenlijk niet zo te zijn. Ah, of, dus als jij uh, iemand vraagt, wordt je bij, bij natuur, terwijl er anderzijds dingen zijn die heel belangrijk zijn voor hun geluk, uh, waarvan de mensen zich minder bewust zijn. Uh, bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld de kwaliteit van de overheid. Oh. Als je nou kijkt naar het verschil in geluk in landen... dan blijkt dat voor meer te zitten in de kwaliteit van de overheid... dan in de rijkdom van landen. Nou, dat is niet iemand... mensen die denken van mijn geluk hangt af van... hoe efficiënt de bureaucratie in nee. Nederland georganiseerd is. Maar het blijkt wel zo te zijn. Dat is niet iets wat je bedenkt? Nee. nee. Even, even terug naar die Verenigde Naties, uh, meneer Heertje. Ja. Uh, die heeft dus nu gezegd... geluk is meer dan alleen geld. ja. Maar wat moeten we daarmee? Ik bedoel, oh, wat, wat? Dat is, heeft enorme ingrijpende consequenties. Is dat echt zo? Ja? Ja, Gaat op, de wereld veranderen vanaf vandaag? Oh, Gisteren ja, is die hele uh, uh, de, de wereld geworden. is op dit punt aan het veranderen. We zien al dat de traditionele groei... dat is al een hele tijd ja, in een matigende lijn. Traditionele eh, economische groei. Ja, de economische groei. De cijfers gaan omlaag. Velen nog vinden dat vaak uh, ja, bedenkelijk ik vind dat niet. Ik vind het prima dat dat gebeurt. Ik vind het ook prachtig dat het consumentenvertrouwen daalt. Dat de mensen wat minder uh, consumeren. Niet meer elk jaar uh, extra mooie auto's en fietsen en, en schoenen en noem maar op. We gaan naar een wereld waarin meer accent komt op allerlei immateriële zaken waar we het hier uh, ja. over hebben. Nee, dat, dat snap ik. Dat, dat u die ja. wereld mooier vindt dan die wereld van vroeger bijna, zou ik ja. zeggen. De mensen vinden dat ja. mooier. Maar wat moet, wat moet een VN en wat moet een overheid hiermee? Mark oh. Rutte zegt altijd, de overheid is geen geluksmachine. Nee, uh, daar dat heeft hij in die zin juist gelijk in. Dat um, de, de overheid uiteindelijk niet ja, zich verantwoordelijk kan voelen... voor het individuele geluk. Zeker in de zin van, ja, wat je echt met geluk bedoelt. Hmm. Um, maar er zijn, als het gaat om de aanleg van wegen... versus behoud van natuur en omgeving dan hebben we wel degelijk een belangrijke afweging bij de kop. Als we in Amsterdam kijken naar de stadsdelen die eh, samen met corporaties vaak heel erg nu de nadruk leggen... op het afbreken van oude panden... Uh, waar de mensen heel ongelukkig, letterlijk heel ongelukkig over zijn... dan zeg je dat het uh, waarschijnlijk in het belang van de mensen is... en van hun geluksgevoel, of in mijn gedachtegang van hun ruime welvaartsgevoel... Mm. als de overheid wat meer doet aan renoveren van woningen... dan aan het slopen van ja, woningen. Dat is ik. een heel concreet punt. Ja. Meneer Veenhoven, gelooft u dat de overheid invloed kan hebben op het geluk van mensen? Ja, dat geloof ik. Zeker. En wat dat betreft kun je het vergelijken met de invloed op gezondheid. Het is uh, nog niet zo lang geleden dat de overheid eigenlijk begon zich met de gezondheid te bemoeien. En uh, nou ja, dat is, doet de overheid nu wel. En uh, dat leidt ertoe dat we ja, gezonder zijn en langer leven. Ja, verwacht u ook dat deze resolutie manier... dan veel invloed zal hebben? Ja, ik denk dat dat invloed heeft. Het is, het is natuurlijk een stap in een ontwikkeling die al langer aan de gang is. Ja, ja goed. Daar ben ik het niet eens. Daar ben ik het erg mee eens. Nou, dat is mooi dat we aan het eind van dit gesprek ja, ja, het eens zijn met elkaar. Het is al lang aan de gang. Dat een beetje wegtrekken van economische groei in de enge zin. En sommige van ons hebben daarvoor gepleit al jaren. Ook veel economen hebben zich al lange tijd tegen verzet. Maar die zullen nu ook door de knieën moeten. Arnold Heertje en Ruud Veenhoven, beide hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Ja. McGinnis Flint met When I'm Dead and Gone. Dat er namaak-merk-T-shirts en namaak-merk-schoenen op de markt zijn, dat klinkt u waarschijnlijk niet onbekend in de oren. Maar wist u dat er complete nepwinkels winkels bestaan? In de Chinese stad Kunming bestaan maar liefst drie nep apple winkels Ik ga daarover praten met China-deskundige Alexander Zwageman. Hij woont in Changchun in het noordoosten van China. Meneer Zwageman, goedenavond. Een goedemorgen bij mij. Goedemorgen, ja. Goedemorgen voor u dan. U woont en werkt in China. Is Apple populair? Ja, Apple is enorm populair. Met um, een groei van de welvaart. Um, net zoals in iedere snel ontwikkelde economie. willen mensen heel graag hun, um, uh, hun nieuwe welvaart ook aan anderen tonen. En wat is mooier dan, um, uh, dan een iPhone of een iPod? Ja, en nu verschijnt dus het bericht dat er complete nep Apple-winkels bestaan in uh, China. Hoe zien die ja, eruit? Dat... Die, die, die, nou ja, die zien eruit als, precies als uh, Apple-winkels. Uh, en als ze wat minder uh, uh, in het zicht staan, dan duurt het ook heel erg lang voordat de autoriteiten erachter komen. Soms weten ze zelf niet het verschil tussen, tussen nep en echt. Dus uh, dan kan het nog heel lang, maar uh, kunnen ze net alsof ze Apple verkopen. Soms verkopen ze een paar echte Apple-producten en alles wat er dan omheen hangt, wat ze je proberen te verkopen, dat is eigen makelaar. Maar ja, en, en kan je als je heel goed kijkt de verschillen zien? Uh, dan moet je ook, een heleboel Chinezen zijn er heel erg goed in, maar ik moet zelf zeggen dat uh, uh, in het begin ik zo dom was dat ik dacht dat alles echt was. Want ik dacht, hoe kunnen ze een Apple namaken? Zoals je al zei, kleding en schoenen, maar ook horloges, dat kan je je nog wel voorstellen. Maar een Apple-product. Maar op het moment dat je je nieuwe iPad aanzet en je krijgt een, een opstartmenuje van, van Android in plaats van, van Google, dan begrijp je meteen dat je een beetje genapt bent. Ja, ja, precies. En dat soort dingen kan je het dan merken. Ja, het zijn, het zijn vaak kleinere dingen en soms kan je, een van mijn studenten had een iPhone gekocht en die merkte dat ze het Apple logo vanaf kon pullen. Dat bleek gewoon een hele slimme sticker te zijn. Oh ja. Ik heb ook laten vertrekken dat er uh, uh, producten op de markt zijn, er staat dan een Apple-embleem op, maar dan is dan niet één hap uitgenomen, maar twee happen bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk uh, uh, uh, geheel legaal, want uh, de, de copyright uh, is hier een stuk uh, uh, flexibeler. Dat is een, een technologiebedrijf dat dacht, we gaan een beetje meeliften op het Apple logo. We maken er gewoon een klokhuis van, we maken een Apple logo met twee hapjes eruit en we gaan goedkopere mobieltjes maken uh, en uh, dan heb je toch een beetje het idee dat je een Apple hebt. Uh, leuk ook om te vertellen dat de merknaam is Apple, met de laatste twee letters omgedraaid. Dus dan krijg de Nederlandse appel. Nee, en dat is toegestaan, zegt u. Ja, dat is toegestaan, want dat is, um, daar, daar kon Apple zelf ook geen zaak van maken. Uh, want de copyright-wetgeving um, uh, is hier veel um, uh, lichter dan, um, dan in het westen. Dat was gewoon een nieuw product, want dat had een ander logo. Bovendien was dit een Chinees bedrijf. Dus de Chinese rechter ging, ging geen uh, boete opleggen aan een Chinees bedrijf... omdat een Westers bedrijf dat zo graag wilde. Nee, dus als ik, als ik het goed begrijp zijn er twee nep-varianten. Eén, dat is echt Apple helemaal nagemaakt en ook uh, stickers zit erop met een echte Apple. En de andere is een Apple die erop lijkt en die is goedkoper. Dat is gewoon een goedkoop product en dat hebben de Chinezen zelf natuurlijk ook heel snel in de gaten, dat je met een net Apple rondloopt. Het is een je moet het een beetje vergelijken met toen bij ons de iPod werd geïntroduceerd dat sommige mensen geen iPod konden kopen, maar wel de Apple oorpluchtjes En dan deed je gewoon Apple oorplugjes in je oude Walkman. Dan leek het net alsof je een Apple had. Ja. Maar op het moment dat je je Walkman uit je binnenzak haalde, zag iedereen dat het geen iPod was. Nee. Dat is hetzelfde met het, um, uh, het Appeltje met twee peten eruit. Dan ben je toch een klein beetje een, een loser die een, die een tweede graad product heeft gekocht. Ja, en dat is dan goedkoper en dat lijkt alleen maar aan Apple, een beetje uh, op Apple, maar dan hoor je er niet echt bij, zoals we in het begin zeiden. Hè? Ja, hier... Nee, dat is, dat is echt een beetje meelicht. Maar de, maar, maar de nep Apple producten, uh, uh, ze worden wel eens weggehaald door de autoriteiten hier en daar, uh, maar dan komen ze gewoon ergens anders weer terug. Uh, en met name op, op internet is er natuurlijk een, een, een, een enorme handel in, in nep Apple producten. En sommigen komen ook direct van de Apple fabriek, uh, want Apple wordt hier uh, gemaakt, alleen in het Westen uh, uh, in, in Amerika ontworpen. En soms uh, uh, zijn er wat uh, uh, slimme ondernemers die, die wat exemplaren uit de fabriek hebben gesmokkeld uh, en ze onder een microscoop leggen en dan helemaal gaan nabouwen. Nou die werken over het algemeen bijna net zo goed. Ja, precies. Dus dan heb je ook echt iets. En uh, tegen die nep... wordt er hard tegen opgetreden of valt het wel mee? Het ligt heel erg aan de, aan de lokale autoriteiten. Koen Ming heeft het, heeft het nieuws gehaald omdat er een, een nieuwe politiechef was aangetreden. Uh, die, die had blijkbaar andere connecties... en die um, uh, vond het belangrijk om hier snel wat tegen te doen. Uh, en ook omdat Apple um, uh, nu goede relaties heeft met de centrale overheid... en daar allerlei goede afspraken mee heeft gemaakt... Nou, dan komt dat langzaam ook naar beneden via de piramide. En dan weten uh, lokale autoriteiten ook het verschil tussen echt en nep. En dan wordt er uh, okay. uh, tegen opgetreden. Dankjewel. En het is natuurlijk toch iets moeilijker om een, uh, om een iPhone na te maken dan een, uh, ja, een Ralph Warranty. Dat is ingewikkeld. Goed, Alexander Zwageman vanuit China. Hartelijk dank. Oké, okay, geen dank. into your never-minded world She will catch you with a smile Though she will laugh at you with wide-open eyes You feel there's something behind Cause she is 5,000 miles away And she has five different faces Cause she is It's 5,000 miles away And she has five different faces every day Lizzie can tell you about her every life And she's so, so full of dreams Behind her eyes though there's a knowledge of faith And only that she will cry We'll <laughs> Marieke Jager met Lizzie. We gaan nog even terug naar Noorwegen. Naar Oslo, daar is Steven Bos. Hij is daar op bezoek bij familie van zijn vriendin. Steven, goedenavond. Goedenavond. Je hebt de hele avond naar de Noorse televisie gekeken. Uh, wat heb je gezien? Ja, uh, onvoorstelbaar veel schade... en uh, heel veel uh, persconferenties van de, van de politie eigenlijk. Uh, ja. uh, en wat wordt daarin verteld over wie er achter de aanslag zou kunnen zitten? Uh, ze hebben een, op het uh, eiland, hebben ze een, uh, waar, waar dus de die schietpartij was, hebben ze een, een Noor opgepakt van 32 jaar. Dus uh, ten spijt van alle uh, dingen die over Al-Qaeda worden geroepen, uh, is het een Noor waarvan ze denken dat hij uh, politieke issues heeft met, met de linkse partij die nu regeert. Dat hij daar politieke problemen mee heeft? Ja, dat, uh, dat schijnt, maar dat zijn ze nog aan het uitzoeken verder. Ik is er nog niet zoveel over bekend. Oh ja. um, jij bent op familiebezoek in Oslo. Waren er bekenden van jullie, zou ik maar even zeggen, in het centrum toen de ontploffing plaatsvond? Ja, er was zelfs iemand in het gebouw van de, van de ontploffing. En hoe is het daarmee? Uh, nou, hij zat precies aan de, aan de achterkant van het gebouw waar het gebeurde. Dus uh, hij zag alles gebeuren, alles trilde. Het kwam, het kwam allemaal heel snel op een af, een harde knal, al het glas uit het gebouw. Maar uh, hij had verder helemaal niks. Hij had zelf helemaal niets? Nee. nee. En uh, hoe is de sfeer op het moment? Uh, ja een beetje angstig, maar vooral de enige echte vraag die, die, hier, die ik hier heel vaak door de huiskamer hoor, is wie heeft het gedaan? En, en waarom? Uh, maar vooral de, de wie. Kijk, ze hebben nu wel die 32-jarige man opgepakt, ja. maar ja, de vraag is natuurlijk ook van, heeft hij het allemaal alleen gedaan? Want dat lijkt vrij onwaarschijnlijk. Ja, maar dat de beide aanslagen met elkaar te maken hebben, daar twijfelt eigenlijk niemand aan? Uh, nou ja, hij, de, deze man die uh, geschoten heeft, die is ook in het centrum van Oslo gesignaleerd, dus vlak voor de aanslagen. Dus, dus ze vermoeden dat hij ze allebei uh, voor beide verantwoordelijk is? Ja. ja, ja. Goed, en uh, hoe gaat Oslo de nacht in? Uh, nou ja, ik, uh, ik heb net even kort gevraagd, maar ze denken dat ze niet uh, heel lekker slapen hier. Nee, dat uh, kan ik me iets bij voorstellen. Goed, Steven Bos vanuit Oslo. Uh, sterkte daar. Dankjewel. En daarmee zijn we aan het eind van met het oog op morgen van vandaag. Zometeen de zomernacht van economisch historicus Jan Luiten van Zanten... Hij neemt u mee door 3000 jaar geschiedenis om te verklaren... waarom de ene helft van de wereld arm is en de andere rijk. Wij zijn er morgen weer, dan zit hier Max van Wezel. Goedenacht. Wat ik nog te zeggen had, dauert een sigaretten... en een laatste glas im steen. ATTENTION! attention. Onvoltooid verleden tijd op de radio. De zondagse zomerseries van OVT. Negen weken lang Brother Where are Over historische broederparen. Zondag Johannes en Adriaan Koerbach. En de Gouden Jaren. Bijzondere vondsten uit het VPRO-archief. Dit is momenteel de sfeer op het Wenceslasplein in Praag. Heel het plein zit gewoon... Deze week, het historische jaar 1989. De Berlijnse muur viel, Tsjechoslowakije bevrijdde zich, Roemenië volgde. En speciaal voor het gebouw deden ze dat allemaal op de vrijdag. De zomerseries van OVT. Radio 1. Zondagochtend van 10 tot 12. Het nieuws van alle kanten. Dit is Radio 1.